Vakantie, vakantie, vakantie, vakantie. De winter is voorbij, ik heb de zomer in mijn hoofd. Een twinkel in mijn ogen, ik heb het je beloofd. Vakantievondens uitgezocht, waar gaan we toch naartoe? Turkije, Bulgarije of verder naar toe. Vakantie, vakantie, je hoort het overal. Vakantie, vakantie. Hoor ik in de vertrek? Vakantie, vakantie, Zodden op het strand Vakantie, vakantie, even weg uit Nederland Vakantie, hangen, vakantie Op het strand met de voeten in het zand Vakantie, hangen, vakantie Vakantie, vakantie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 Vakantie, vakantie, even weg uit Nederland. Vakantie, hallo, vakantie. Op het strand met de voeten in het zand. Vakantie, hallo, vakantie. Vakantie, vakantie. Hallo, vakantie.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 Pasier van Zandvoort. Gerard Joling. En uh, ja, rond de kerst had hij deze uitspraak. Er uh, werd wat bij RTL Boulevard wat gezegd. Ja, pijp me heel voorzichtig. Kom op mijn kerstkaart. <laughs> en dat was zijn uitspraak toen rond de kerstkaart uh, dagen. <laughs> en, uh, wat een uitspraak was dat. Hey, dat is uh, Gerard. Typisch Gerard. Ja, typisch Gerard. Typisch ja, ja, Gerard. Absoluut. En van Gerard gaan we naar de andere... Ja, dat is Ferrat. Ferrat en natuurlijk Laura. Ja, rooi. een hele goede avond. Goedenavond. We zijn er Hi. weer. Het Beauty Beach Event. Eh, hoe gaat het ermee? Hoe staat het ermee? Zonder ja. sponsors te noemen. Heel goed. <laughs> ja?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 En een hele mooie zwarte nee, Range erover. Ja, zo, het, zo, zo. Ja, het wordt, wordt echt heel gaaf. Het ziet er echt heel chic uit. En ze worden verloot? Nee. Dat nee. <grootten> nee. nee maar waar kun je dan te kopen? Natuurlijk. En ze kosten 5 euro. <s bailo> <laughs> oei, oei, verkocht denk ik allemaal.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 Uh, we krijgen een witte loper, witte koorden en palen buiten, witte doeken binnen. Uh, er komt de goddelijkste, goddelijkste, ja. de goddelijkste cocktail shaker van Nederland. Komt cocktail shaker. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> zo, zo, zo, zo. En, ja, dit, en, dit is, en hij spuugt dus vuur tijdens het shaker. Nou, hoe geweldig is dit? Dat is heerlijk. Verrat uh, vindt dat natuurlijk ook fijn.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 Dus hierbij. Heel lief. Ja. Ja. Een hele, hele mooie toezegging, absoluut. Dus dat uh, wordt mijn bijdrage. Oh. Ik heb niet de financiële mogelijkheden, maar wel uh, natuurlijk uh, het nee, organisatorische. Maar is, en dat is ook is mooi. Is en hierbij prachtig. zoek ik dan ook vrijwilligers die hierbij willen helpen natuurlijk. Hè? Want alleen om um, al die dozen binnen te halen, dat gaat niet echt lukken. Ja. Dus, uh, oh, misschien is het ook heel erg leuk. Uh, ik, liep al, ik loop al een tijdje hier me, uh, met die gedachten. Wil je in de microfoon praten? Ja, dan ik loop met al een tijdje uh, met, uh, met dit gedachten uh, rond.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 Helemaal mooi. Nou, geweldig. Bedankt voor jullie bijdrage en uh, tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Doei. Maandagmorgen <middels> het regent buiten. Een uitzichtloze dag. De donkere wolken trekken om je heen.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 Ben aan de dag van morgen, die dag kan niet mislukken Als je wil dat de zon schijnt voor iedereen. Als je wil dat de zon schijnt voor iedereen. En een leven vol frustratie. Gelukkig strijd, lijkt het moeilijk om de stormen te doorstaan. Al wil je wel, maar het raak dan nooit je droom kwijt. Laat je eigen waarde niet verloren gaan. Zullen so je betrekkelijk het leven toch kan zijn? Hij kom je heen en vergeet al je zorgen. Op zoek naar het geluk, Want het wereld is toch echt de moeite waard. Hij komt je heen. De zon schijnt voor iedereen. Als je wil, de zon schijnt voor iedereen. Who's right for either way? I'm like your soul. Zoveel, maar allemaal natuurlijk Je allerlaatste feestje was dan niet bepaald Geurlijk, we jagten allemaal naar als baby's in moest staan en ik ben dat niet af en toe nog steeds op maar goed in ik werk met dingen, ik werk in stress en ik heb niet tegenwoordig ook een plekje in west. De verwarming doet het niet, daarom lijkt het zo koud en ik ben al vrij gezellig, daarom lijkt het zo stil, maar het komt. Shit, kom je me naar de machine? Ik word nagedaan de mannen en kombaats van 10 Ik heb mijn hele eigen shit vanuit het niets gebad, er zijn zoveel dingen die ik, ik jou nog wil vertellen. Ik ben bang van jou jou.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 En ik doe nu wat ik wil, net als jij het daar gewild had yep. Ik hoef mijn leven niet te leven als een schildpad Want ik heb al creatief van jou Er zijn zoveel ik dingen die ik jou kan dat vertellen Ik ben dat in van jou. Hoe alles in elkaar steekt. Ik spreek alleen als ik het zwaar meen, ik. De business op, maar een keer om ben begonnen Ik kan niks meer stoppen, fuck iedereen en alles Ik blijf mezelf, forget de wereld bij de ballen Hou ik kijk mezelf, ik liet je kijken door mijn ogen Als ik het overig kon, ik zou nog even met je lopen Als je gewoon op me stond, maar alles is nu veranderd En jij bent niet hier, uh -uh. daarom roep ik nu nog haaien je bij het drinken van bier En je weet, ik heb nooit echt bij gepast Ik was al erbij, een, een beetje in de kleuterklas En ik haatte dat, ik haatte jou Omdat die die ik wist dat ik geen had En jij gewoon dezelfde de problemen had maar ik heb zoveel veel positiefs van jou, dus daarom e bied ik mij aan, schreeuwt Jan. Heel veel van jou. Op persis, samen met uh, Treintje Oosterhuis hier op CFM Zandvoort. Het beste station van uw regio. Ja, ja Roy. Dat, uh, <laughs> ja, dat, ik kan niks aan toevoegen. <laughs> Zo moeilijk is dat niet, hè? Ja. Ik geef hem gewoon gelijk. Hey Henry. Ja, ja Roy. Vertel eens, joh. Het is uh, tijd, hè? Ja, het is weer tijd, hè. Voor... Het is nieuws met popstar Henry. Oh, wat gezellig. Het showbiz nieuws met popstar Henry. Ja, Henry. Ja, live vanuit de studio, show's nieuws. hem Zandvoort met live show nieuws. Ja, mensen ja. mensen, wat hebben we op een gegeven moment al ontdekt van, van de afgelopen dagen. Want we kunnen best wel stellen dat de afgelopen dagen dus best wel dingen gebeurd zijn eigenlijk. Hè. Ja, heel veel. Hè. De tijd uh, begint een beetje langzaam weg te gaan. Ja, we, ja, ja, ja, er begint langzaam weer de mensen aan het werk te gaan, hè, zo gezegd. Hè. Ja, het is natuurlijk heel... Ja, uh, we gaan een cursus ontwikkelen, denk ik hoor, van How to be number one.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 Ja goed, er zijn, er zijn wat dingen gebeurd, maar ja, goed, daar ga ik verder dus niet nee, over nee. uitweiden. ik denk niet dat het, ik, denk dat, ik dat, dat moet doen. Uh, dat heeft er in feite ook helemaal niks mee te maken, uh, ik denk dat André, uh, om, uh, André van Kumbine, om dat voor Dries te doen op die manier, uh, in het verleden, uh, dat, dat hij dat best wel voorgesteld zou hebben maar, natuurlijk, dat, dat, dat is natuurlijk een mogelijkheid die hij heeft. hij werkt nu ja, wel ja. weer voor hem, want ik had hem laatst, gewoon. Aan toen ik Dries had gemaild, kan? kreeg ja, ik André ja, ja. aan de telefoon, dus ze zijn weer bij elkaar.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 Nog ja, steeds. Ja. En nogmaals, en dat, dat hebben we net ook al benadrukt van, iedereen misgunt het hem echt niet. En iedereen die gunt hem het succes echt wel. Dat ja. zal het probleem niet zijn. Daar zal het niet aan liggen. Nou, nu in ieder geval nog even een ander puntje. Walter Cruz die mee gaat doen van popster naar operaster. Ja, ik, ik heb het gehoord. Ik heb van, van, het, van het programma gehoord. En, uh, en uh, uh, uh, ik heb ook een hele goede, hele goede zangeres. Die doet er aan mee. Glennis ook, ook, Grace. Ja, ja.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 En het zal de eerste zijn voor Jan. En, uh, laat, laat eens kijken wat het wordt. Een nieuwe zanger erbij, een nieuwe Vorderdamse zanger erbij, denk je, Roy? Of een zangeres? Misschien een, uh, ja, zangeres. Ja? Ja, ja ik, ik denk kun, zangeres. Ik weet niet of Jan meeluistert, maar Oeh. het wordt, wordt een dochter, Jan. Dat hebben we dus al besloten. Dat kun je niet meer terug. Hé, <lacht> <lacht> hey Roy, wat dacht jij ervan? <lacht> nee? Ja, moet het kunnen of niet? <lacht> ja. ja. Dan moet je Jan nog even bellen. Hè, dat we, de, we denken dat het een dochter wordt, zeg maar.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 Ik vind het jammer. Ik, ik, ik, ik heb Gerard toen maanden meegemaakt. Ik vind het een geweldige kerel uh, die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 Hey, zullen wij naar dat nieuwe plaatje luisteren van, uh, van uh, onze grote vriend Dries? Tja, ik, ja, ik ben we dat we dat doen? Ja. Ik ben benieuwd. Zeker weten. We gaan eens luisteren. Oké. Okay.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 Oh, so my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 We gaan het allemaal zien, hè? Ja, zeker weten. Hey, even, op, even op de foto maken, dames en heren. Ja, je ziet het namelijk niet hier. weet <laughs> je het wel in de studio. Hé, hey, Robin, dan mag je straks ook nog een foto met mijn camera maken. voor je dat? Is dat, dat goed? Do, dat doen we. Dat doen Die plak we, we hier ook op even weer, op weer samen een keer. Dat is wel een leuke tijd geleden. Ja, zeker. We, de laatste keer was het Kunstenstijn, hè? Ja, dat is weer een je tijd Je al een ja. aantal keren hier in Zandvoort geweest. De eerste keer was, dat we elkaar ontmoeten was natuurlijk het Kika Artiestengale ja. in 2008. In het ja. Centenpark tijd nog. En uh, daarna heb je het Wijdkunstestein gestureerd. Je bent hier uh, op het dorpsfeest geweest. Nou, zo krijg je toch een band hè, met Zandvoort. Ja, natuurlijk. Zeker weten. En dan morgen. En, ja. hè, morgen is het zover. En morgen natuurlijk dan uh, iedereen op een gegeven moment naar de kiosk komen. Uh, en daar voor het, het zomervestival. Ja, het uh, CFM Zomertour is uh, zomertour, morgen vanaf... Niet uit. Vanaf half twee in de Muziekpaviljoen op het Raadhuisplein in Zandvoort. En uh, jij ja, kan erbij zijn natuurlijk. Kom gewoon gezellig naar de...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 Ja ik, ja. Vond, ik vond haar ik, ja, ik vond het ook erg goed. Zij komt in ieder geval langs morgen. En we ja. hebben ook nog uh, Robin Huber. En hij heeft gewonnen talenten 2010 in danzee toen de tijd. Dus uh, heel erg leuk. Het wordt een feestje hier ja, in het zeker dorp. Daar moet je en, uh, bij zijn, hè, jij hoor. jij bent er gewoon ja. bij ook. En dat is hartstikke gezellig. We gaan een plaat van je draaien, Henry. Dat hadden we wel Ja beloofd. Geweldig. Ja, ik zeg dat dit is een van mijn favorieten is, de Guitarman. En uh, ja, Het vertelt een beetje geen wat ik allemaal meegemaakt heb. Nou, ja, zullen we gewoon uh, lekker luisteren. Alright. steal the show. You know, baby, it's the guitar man. Right, baby, it's the guitar man.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 to find another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 Ja, we gaan gewoon lekker luisteren. Zijn so okay. we zo bij u terug? Met de laatste paar minuutjes. We down your face. I think about the years that back. It is hurtful. Honesty. Silent. Not saying no. Hoping that when night turns day, it will take our fears away. But wait, I still can read my thoughts in your eyes. We should listen to his voice inside. Oh, let The way you feel, sometimes you cannot live a dream for real. Voices telling you and me, now it's time for honesty. There's nothing left to say. Let it... Ja, let it go. Het is een, het is een nummer uit uh, over, over een gebroken relatie. En daar uh, ja, moet je eerlijk tegen elkaar zijn. En daar gaat het nummer over. Ja. ja, heel veel mensen die, uh, die spreken het nog steeds aan natuurlijk. Hè. Kijk wie daar binnen komen lopen. Ja, je vrouwtje. En, je, en, en, en, en mijn dochter en met dochter. de vriendin. Ja, zeker. Ook nog op het laatste moment komen die binnen gewandeld natuurlijk. Hè. <laughs> ja. Henry, ja, wat ja, een mooie Roy. muziek maak je en blijf dat vooral maken. Absoluut, natuurlijk. En, ja. uh, ik hoop je zeker nog een keer hier in de studio te ontvangen. Morgen is de van Zomertoer vanaf half twee tot uh, vier. Ja, zien elkaar sowieso en op tijd. Jij bent daarbij dus. ja. en, en we praten daar gewoon verder in de interview. En dan uh, spreken we je niet volgende week in de uitzending weer live, want uh, dan wordt de van Zomertoer uitgezonden. Okay, en die week okay. daarop spreken we elkaar natuurlijk weer tijdens Showbiz Nieuws. Dus uh, dat was helemaal goed. Ik wil je heel erg bedanken dat je er aanwezig was. Graag gedaan, Roy. Het was een hele leuke uitzending. Ik en luister thuis ook heel veel uh, plezier uh, uh, met het CFM Zandvoort, natuurlijk. Hè. Wees er trots op. Uh, en uh, morgen allemaal natuurlijk uh, uh, bij de feesttent, ja. bij de Bij het paviljoen. Ja, dat doen we zeker. Ja. Dank je wel. En uh, tot heel snel. En, uh, ja, u miste Rudy natuurlijk afgelopen uren. Maar Rudy was bij Ajax, hè? Die hij was is bij lekker Ajax. voetbal kijken. Laat begint de wedstrijd 7 uur of zo? Vroeger uh, wedstrijd. Ja, ja, geloof ik wel. Dus, maar hij kon. de uh, werd een latertje, zei hij. Dus hij kon er niet bij zijn. Morgen is hij erbij en dan kan hij jou ja, eindelijk ja, ontmoeten. Ja, ja, ja, hè. Dat ja, ja, ja. was zijn wens. Dus uh, dat komt uh, helemaal goed. Dat denk dus, uh, ik, ook ik blijf wel. gewoon lekker doorballen tot aan het nieuws. Want uh, geloof ik is het alweer bijna zover, het nieuws. Um, we hebben ja. nog even te gaan. We hebben nog ja. een minuutje. Nou, morgen Marco Junger, Angela, Popstar Henry,